Onze help is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwig houdt en leeft in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede zij van God en de Vader en de Heer Jezus Christus door den Heilige Geest. Amen. Laat ons, Laat ons zingen van de lofzang van Zacharias. Lof zij den God van Israël, den Heer die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Een hoorn des heils geeft opgericht, Heen Davids huis was toegezegd, dat wil hij ons niet schenken. Gelijk Gods trouw van het aardrijfsochten stond door der profeten wijze mond. Zij hiertoe aan de vaderen verbond. Het, de lafzang van Zacharias, alle vijf versen. Het lezen van het Heilige Schrift Ik kan je opvinden in Lucas en daarvan het eerste hoofdstuk en daarvan het eerste 25 versen. Maar vooraf de twaalf artikelen van ons algemene christelijk geloof: Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekrijzen, gestorven en begraven, nedergedaald ter hellen, ten derde dag wederom opgestaan van de doden,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 Wederopstaan in des vleeses en een eeuwig leven. Luke 1. Na ditmaal velen ter hand genomen hebben om in orde te stellen een verhaal van de dingen die onder ons volkomen zeker zekerheid hebben, gelijk ons overgeleverd hebben en die van de begin zelven aanschouwers en dienaars des woords geweest zijn. Zo heeft het ook mij goed gedacht, hebbende alles van voren aan naastelijk, naastelijk onderzocht, vervolgens aan I te schrijven, voortreffelijk Theofilus. Opdat gij mocht kennen de zekerheid der dingen... ...waarvan hij onderwezen zijt. In de dagen van Gerodius, de koning van Judea... ...was er een zekere priester met naam Zacharias... ...van de dagorde van Abia... ...en zijn vrouw was uit de dochteren Aarons, ...en haar naam Elisabeth. En zij waren beiden rechtvaardig voor God wandelende in al de geboden en rechten des heren onberispelijk. En zij hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beiden veren opgonnen dagen gekomen waren. En het geschiedde dat als gij het priesterambt bediende voor God in de beerd zijn dagorde, naar de gewoonte der priesterlijke bediening... hem ten lote was gevallen... dat hij zal ingaan in de tempel des Heren om te reekofferen. En al de menigte des volks was bij te bidden ter eer des reekoffers... En van hem werd gezien een engel des heren, staande ter rechterzijde van het altaar des reekoffers. En Zacharias hem ziende, werd onroerde, en vrees is op hem gevallen. Maar de engel zeide tot hem, Vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. En hij zal zijn naam heten Johannes. En hij zal blijdschap en vergeving zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Here, Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken. En hij zal met een heilige geest vervuld worden, ook van zijn moeders leef af. En hij zal velen der kinderen de Israëls bekeren tot een heerlijke God. En hij zal voor hem heen, heen gaan in de geest en de kracht van Elias, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen. ...en de ongehoorzame tot de voorzichtig, like, voorzichtigheid der rechtvaardigen... ...om den Heere te bereiden een toeristig volk. En Zacharias zeide tot een engel, waarbij zou ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen... En de engel antwoordde en zeide tot hem, ik ben Habriel die voor God staat en ben uitgezonderd om tot I te spreken en deze dingen te verkondigen. En zie, hij zal zwijgen en niet kunnen spreken tot op die dag dat deze dingen geschieden zal zijn omdat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welk vervuld zullen worden op opgenen tijd. En het volk was wachtigen, wachten op Zacharias. En zij waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel. En als gij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken. En zij bekende dat gij een gezicht in de tempel gezien had. En hij wenkte gewoon toe en bleef stom. En het geschiedde als de dagen zijner bediening vervuld waren. Dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht. En zij verborg ze vijf maanden. Zeggende, alzo heeft mij de Heer gedaan in de dagen in welk Hij mij aangezien heeft om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. Zover het lezen van het Heilige Schrift. Laat ons voortgaan in het gemeenschappelijk gebed. Ach, <coughs> Heere. Hij die trouwig houdt en eeuwig leeft. En die ons nog geeft een plaats in eeuwigheid in deze middag hier, En heren mogen die behagen om ons iedereen te mogen denken op weg en reis naar dat al beslissende eeuwigheid. En mocht u, mocht u behagen om uw lieve geest uit te storten. Het geest der gebeden, de noden die zijn, is zo groot. En ge weet, heren, wat een biddeloze volk dat er we zijn. En zonder u, heren, wat zou een nietig mens toch voor u kunnen brengen. Want het beste van het mens, dat is onheil in die onvlekkelijke ogen. Heren, mocht ons nog leren bidden. En dat ge nog ons leren zichten. En mocht er nog een zichtend volk ook in onze midden zijn. Heren, dat gij nog ook in deze ogenblikken in onze midden nog zou komen. O, als die God, die het slechtste mens bekeren door uw lieve zoon Jezus Christus, het denkt aan uw arme volk hier. Wij mogen het in uw woord ook horen hoe dat er een volk van oud geweest was. En dat die waren bezig. als dat die woord het komt te verklaren, ze waren in het gebed toen Zacharias in de tempel was en mocht dat ook vandaag aan de dag nog wezen want dan zou het nog meevallen want dat heeft hij zelf beloofd hier dat hij zal het gebed van die volk niet afkeren maar op ieve tijd zal gij het verhoren en antwoorden gedenk aan Heer, iedereen en mocht er nog een bekomende volk wezen in onze midden dat hongert en dat dorst naar dat levende water. En Heer, dat ge nog eens zonder bekeren mocht. Gedenk al de zieken en de kranken, gedenk het weduwe, en naar en wezen. Gij weet en iedereen. En ook het drie meisjes en het ziekenhuis, wij leggen ze voor hier neer. En vele aan reizen en trekken, ook vele families die van thuis zijn, ook in Nederland en andere plaatsen, mogen ze iedereen gedenken, begroeden en bewaren, op het bestemde tijd weer op de plaats en heis mogen brengen. Gedenk die ganse kerkheren. Och, mocht het nog in dit donker tijd nog eens opgebouwd worden. En het zal opgebouwd worden. Want het is geen mensenwerk, maar het is uw werk, o Heer. En mocht dan ook ons helpen, Heer, open uw woord heeft de leiding van uw lieve geest. Want gij weet, zonder het Heer, dan kennen mens maar alleen alles bedorven. Want well, gij weet meer heren wat een mens geworden is dan dat er wij ervan weten. Zou gelukkig wezen dat we er een beetje van mogen kinderen. Mocht het dan nog u begagen ook in deze dienst dat uw naam nog verheerlijk mogen worden. En dat uw arme volk nog eens verblijden mocht Ach dat uw mond nog eens open zou gemaakt worden. Om naam nog groot maken. Wat in de gevangenis zit de heren. mogen nog de deur nog eens open doen. En heeft nog een aanklevende leven aan de troon van genade. En de opkomende jeugd nog gedenken. En mogen dan nog een verrassende God wezen in uw Zoon Jezus Christus. Wij vragen het in de vergeving van al onze zonden om Jezus' willen. Amen. Laat ons verder zingen van Psalm 25... en daarvan het tweede en het derde en het vierde vers. Heer, hij maakt mij uw wegen... door uw woord en heest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen... en waar geen uw treden went. Leid mij in uw waarheid, leer ijver mij in wet betrachten, want gij zijt mijn heil, o Heer. Ik blijf je al den dag verwachten. Psalm 25, en daarvan het tweede, het derde en het vierde vers. wij vragen uw aandacht voor onze tekst, daar vind ik in, in Luke en daarvan het, de, eer, het eerste hoofdstuk en het dertiende vers. Maar de engel zeide tot hem, vrees niet Zacharias, want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. En hij zal zijn naam heten Johannes tot zover. Het gaat over het gezicht van Zacharias. Met vier gedachten de arbeid van Zacharias en de kerk. Ten tweede de boodschap dat ontvangen is. Ten derde de onderwijs.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 wij in deze eerste gedeelte van deze hoofdstuk, ...komt er, er gedenken gemeente. Daar wordt onze gedachte geleid tot, de, tot Zacharias en zijn vrouw Elisabeth. En daar wordt geschreven hier in de dagen van Gerodius... Den koning van Judea was er een zeker priester, met naam Zacharias van de dagorde van Abia en zijn vrouw was uit de dochteren Arens en haar naam Elizabeth. Zacharias en Elizabeth, die waren allebei uit de nakomst van Aaron en van deze Zacharias en Elisabeth daar horen wij en zij waren beiden rechtvaardig voor God. Wat een zegende woord gemeente wanneer dat de Heere zelf zo'n boodschap mocht geven over Zacharias en Elisabeth. Wat zou de Heere van I zeggen? En wat zou de Heer van ons zeggen, gemeente? Dan zou onze harten met schrik moeten vervelen, gemeente. Want wat leven wij er toch ver vandaan over een algemeen gemeente. Maar het wordt er hier geschreven dat beide leefde rechtvaardig voor de heer, wandelende in al de geboden en richten des heeren, onberispelijk. En zij hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beiden veren op gronde dagen gekomen waren. Wij kunnen zien, gemeente, dat deze Godvrezende Zacharias en Elisabeth, al dat het al door in Gods volk is, dat dat volk door vele diepe wegen moet gaan. En dat ze niet kunnen begrijpen wat er staat in Romeinen 8, dat alle dingen zullen werken ten goede aan de enigen die God vrezen. Deze Zacharias en Elisabeth zijn vrouw. De, de weg voor die ouders, voor die man en voor die vrouw. Dat waren wegen dat ze ook niet begrijpen konden. Ach, misschien zit er ook volk hier die de weg ook niet begrijpen kan. Maar het staat in Gods woord over dat paar... En zij beiden, en zij hadden geen kind omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En zij bij de verre ver op honderd dagen gekomen waren. En het geschiedde dat als gij het priesterambt bediende voor God in de beerd zijn dagorde. Dat heeft ook wat te zeggen gemeente deze priester Zacharias. Hij hing toch voort in de weg dat de Heere hem geeft bepaald. Wat in zijn hart wel is opgekomen is gemeente. Dat is niet op een papier te schrijven. Af je eigen beetje kind. Want ook voor Zacharias en Elisabeth was dat weg tegen de vlees. Ze verlangden wel dat de Heere ook Silly een kindje zal geven. En in het Oude Testament, dan was dat verlanging over een algemeen nog sterker dan in het Nieuwe Testament. Niet dat het vandaag weg is, gelukkig maar niet. O, afhoewel dat voor velen, ze hebben ermee afgedaan, dat er ze geen kinderen weer, meer hebben wil. Maar voor het Oude Testamentische volk, en een speciaal voor dat volk dat de Heer vreesde, ze zagen nog uit voor de komst van Christus. Maar voor deze Zacharias vanzelf... hij kent niet de Vader van, de Vader, de moet je goed begrijpen, maar Christus die zal niet door de, sta, de stam van Levi komen maar door de stam van Jude. Zo vanzelf, dat kon niet door Zacharias en Elisabeth geboren worden. Maar ze zijn het toch God mensen. En deze Zacharias, die blijft bezig in de roeping dat de Heer hem gegeven heeft. Hij heeft niet een vijandschap van God afgebod klaar meegedaan. gedaan, nee. En dat is ook een wonder. en wij een beetje onze eigen moge kennen gemeente. Wat een gril van de zonde dat wij in onze diepe val van adem geworden zijn. Maar wij lezen hier verder. Naar de gewoonte der priesterlijke bediening. Hem ten lote was gevallen. Dat hij zou ingaan in de tempel des Heren. ...om te reekofferen. En al de menigte des volks was bijten biddende. Ter eer des reekoffers. Wat een mooie gezicht gemeente. Dat, dat kunnen we nog lezen in Gods woord... ...dat ook in die tijd, in dat donkere tijd vanzelf dat het geweest is... ...daar was nog een biddende volk. En er zal al door een biddende volk blijven. Omdat God het wil. En de Heere die zou verzorgen gemeente. Tot aan de laatste en het jongste dag van de wereld. Daar zou nog een kerk wezen. En een kerk dat wat mist in de leven. En bij ogenblikken wat mocht bezitten in de leven. Want wij vinden hier een biddende kerk. Een dienende priester en een biddende kerk, dat is, dat is een wonderlijke iets. En speciaal in zo'n donkere tijd, waar dat de meeste van de mensen waren blij met het werk verbond. En waar dat er maar weinigen waren die dat levende of dat komst van Messias. Waarlijk miste in de eigen ziel. En daar zou ik eens willen vragen, de gemeente, het is ook advent, maar mis die ook wat in die ziel. Ga je met een bedienende Zacharias. en een biddende kerk nog op in het gemis, in het verloren, in het beleiding. In het, in het geschreeuw. Het denk, o hier aan ons en onze kinderen. Deze Zacharias, die gaat geen kinderen vanzelf. Maar waar dat de Hier in oprechtigheid gevreesd wordt. En gekind wordt. Ach, die mensen die hebben zoveel kinderen. Want die hebben dat liefde voor God. Daar gaat uit naar onze naast, En dat zou alle mensen mee willen brengen. En toch God willen bekeren. Maar vanzelf ze weten van, het, van de rij is het onmogelijk. Wij zien hier de arbeid van Zacharias en de kerk. Dat Zacharias in zijn bediening voorthing. In al zijn ellende. En in al zijn moeite. En in al zijn verdriet. En dat er een kerk was dat aanbiddende was. En als je dat nou eens even overkomt te denken. En misschien zit er een arme tobber midden Die zo lang al gebid heeft. En die heeft zo lang al uitgezien. Dat ook die Messias in onze eigen hart geboren zal worden. Och een ziel. Dat verlangt om het zelf van zijn mond te horen en die nogal zijn ongelukken over de aarde gaat. En voor wie het al zo menigmaal meegemaakt dat het kerstmis geweest is, maar nog nooit, nooit aan die kribben daar in Bethlehem gegeven wordt om te komen. Want dat is een geschonken iets, gemeente. Wij kennen van onze eigen er nooit komt. Wij hebben daar geen voeten voor en geen handen voor, gemeente. Maar er is een volk die verlangt dat de Heer ze daar brengen zal. Och, dat dat onopgeloste zaak in de leven. Want in, dit, in die ogenblikken heeft de Heer de hele wereld geen waarde. Nee. Maar dat ik, dat ik het zelf eens van zijn mond mocht horen. Dat hij nog eens wat aan mijn ziel nog eens zeggen mocht. Een schuldig volk, een biddende volk. En wat er nog bij gemeente, een wachtende volk. Want die wacht op de Heer. En de Heer zegt, Open uw mond en eis van mij vrijmoedig al wat hij ontbreekt, schijnt ik zo, gij het smeet mildhend en maar geen volvilling. Maar heen volvilling, een Zacharias en een Elizabeth, die eenmaal jong waren, en we mogen geloven in de vrezen des Heren, door vrije genade, maar voor wie de probleem in de leven nooit nog is opgelost en wij weten het niet. Het staat toch niet in Gods woord, maar misschien ook menigmaal dat hij een opening voor de Here is gegeven geworden. Misschien en dat zal zeker wezen gemeent, dat de Here hem wel met zijn noot is een open venster naar Jeruzalem heeft gegeven. Dat is de nood van zijn ziel kwijt mocht raken En dat het hoop vernieuwd is geworden Maar toch het jaren dat hing bij En ze worden oud En er is geen oplossing In de, in de zaak van Zacharias en Elisabeth En oh wat was het in die dag Een wonderlijke dag gemeente want het wordt iets... Het woord, het staat hier geschreven, en van geen, maar de engel zeide tot hem, vrees niet Zacharias, want de kerk, maar ook Zacharias in bijzonder, die krijgen een bezoek van de hemel in die dag. Een onvergetelijke dag, gemeent, Ken je er ook wat van? zulke onvergetelijke dagen in je leven. Dat zelf God ermee aan werk is gekomen. Dat zelf de boodschapper van de hemel is gesteerd. Aan dat arme kleine kudde. Want het is een kleine kudde geweest, gemeente. Een arme kudde daarbij te staan in de bidden. En een zag er eerst in het priesterlijke bedien. En daar is een engel van de hemel gestuurd. En wie was die engel? Dat was Habriel, die voor God staat. En die is gestuurd bij, bij een God Godgemeente. Omdat er een plaats voor nodig was. Er was een plaats voor gemaakt door de ontdekkende werk van de Heilige Geest gemeente. En daar is een boodschapper gestuurd met een boodschap voor een ongelukkige volk. En voor een ongelukkige volk, dan kan het nog gemeente. af het nou vandaag aan de dag waarlijk in die ziel is, dat hij zou zeggen... Och, ik zou de bovenste wens van mijn ziel is. Dat de Heer nog in deze tijd, in deze, in deze tijd van de herdenking van de komst van Christus. Dat de Heer nog eens aan mijn ziel zal spreken. Och gemeente, dan kan het nog eens meevallen. Dan kan het nog eens wezen. Dat de Heer nog behagen zal. Is, is een boodschapper van de hemel nog te stieren. Ja, Af je het zonder God niet meer kan doen. Maar zolang dat we het nog in eigen kracht nog doen kunnen, Dan is het nog niet tijd voor niets. En dat tijd dat deert soms lang. Je kunt zien ook in Zacharias. En Elisabeth. Het was de tijd toen van mensen kant het onmogelijk was. En de Heer die werkt al door, door de onmogelijk door, weg door. Want de Heere werkt in een weg, dat hij zelf aan de Heer zou komen, gemeente. En Zacharias, die zou nooit kennen, toffen dat hij het gedaan heeft, nee. En dat volk van God, die zou door God verlost worden. Maar ze zouden in een weg verlost worden, waar de God op zijn Heer zou komen... En dan mogen we lezen hier. Maar de engel zeide tot hem. Ach, af die Zacharias daar in de tempel is. En we lezen hier. En van hen werden gezien een engel dus hier. Staande ter rechterzijde van het altaar des reekoffers. En Zacharias hem ziende werd onroerde en vrees is op hem gewand. Kun je begrijpen gemeente? Versta je het wel dat Zacharias het zeer benauwd gekregen is? De je is goed indenken. Waarom dat dat God Zacharias het zo benauwd kreeg? Wanneer dat hij een boodschap van de hemel ontvangt. Misschien zou de Heer zitten die het wel weten zou. Och gemeente, wie zou zeggen vanmiddag dat ge zonder dat zonde, zonde zijt? En dat is ook in de weg van de smet de zonde. Want wij zijn een goddeloze schepselsgemeente. En wij blijven zolang <coughs> dat we op deze aardig zijn. Dan blijven wij een goddeloze mens. Vraag het maar in Psalm 73 van Asaf, Want hij heeft zelf gezegd dat hij een beest voor God geworden is. Ben je dat ook wel eens geweest gemeen? Och die Zacharias. Die heeft wel zeker bij tijden in dat priesterlijke bedien. Wel eens mogen zingen, want de Heer is geen de duisternis voor zijn volk, nee. Hij heeft wel tijden mogen gehad in zijn leven, dat hij met blijdschap dat priesterlijke bediening mocht doen. Ook misschien dat hij zo neder was soms, dat zo'n zo schepsel het nog mocht doen. Versta je het, gemeente? Heeft het je wel eens ooit aangevallen als je in de kerk zit? En met je kinderen, dat de Heere heeft het nog, dat je er nog een plaats hebben mocht voor zoon als ik. O, gemeente, wij zijn er zo blind. Je moet me maar goed verstaan, gemeente. Maar het is niet alleen Zacharias die stom geworden is. Nee. Wij zijn er zo menigmaal stom in het En dat onze ziel als David zegt, mijn ziel kleeft om het stof. In plaats dat het uitgaat meer, met Gods volk vanzelf kan dat niet anders wezen. Dan zijn de tijden dat het eind gaat. Naar die lieve borg. Naar die ene naam dat gegeven is onder de heen. Dat de mens zalig maken kind. Maar deze Zacharias. Die is onroerde geworden. En vrees is op hem gevallen. Zou de Heere vermidden nog in onze midden komen. Zou ook benauwd worden. En voor wie zou het nou niet, nou niet benauwd worden? Voor wie zou het nou niet benauwd worden? Voor dat volk in de dagelijkse bekering. Het in deze dag ook. Ontvangen mocht in de vergeving van de zonde. Dat er niks tussen onze ziel in God ligt. Dat is de tierenleven. En dat is dat kinderlijke vrezen. Dat in de volk van God af, het he af de Heer het heven wil. Maar ons in Gods woord zegt Zacharias. Die is zeer onroerd geworden. En vrees is op hem gevallen. Het is niet zo erg gemeend. Wij zouden vandaag aan de dag eens verlang. Dat we meer onroerder worden. En meer met vrees vervuld zijn. Want over een algemeen is het zo anders vandaag. Dat er zo weinig onroerding zijn. En zo weinig vrezen meer zijn. En wat, waarom komt het toch? Omdat we zo ver van God wonen. Dat we leven zo ver van de Heere afgemeten. Want hoe korter dat we bij de Heere leven. Dan zien we wat. Dat we anders niet zien. En wat ziet dan die volle kinderen in onze midden. Een heilig Een heilige God. En wij hebben te doen met een levende God. En een heilige God. De dagen zijn het donker, dat is waar. Maar God leeft nog. Onze God, is, onze koning is van Israëls God geheven gemeens. Het is niet anders dan in de dag van Zacharias. Het is dezelfde God. En hij is nog aan de troon. En hij blijft op de troon. De duivel, ach, over mensen het goed bekijkt in onze dagen, gemeente. Want in onze dagen, daar gaat het, het schijnt dat de duivel een vrije, een vrije weg heeft. Maar het is verkeerd gezegd, het is verkeerd gezegd, omdat we zo ver van God afleven. De, wat er gebeurt, wat er plaatsneemt in onze tijden, gemeente. Daar gaat niet over aan de kracht van de duivel nee. Maar even het recht beschouwd. De Heer volvoert zijn raad. Want de mens en de duivel ik ken niet verder dan dat de Heer het toelaat, nee. Want wat er plaats neemt, dat moet plaats nemen. Omdat het leg in Gods eeuwige raad gemeente. Want het einde van deze wereld die moet komen. En niet meer de komst van Christus in de, in de kribben van Bethlehem. Maar Christus die moet komen op de wolken des heen. En voor die tijd dan moet deze dingen plaatsnemen Wat meer en meer te open komt vandaag aan de dag. En daarom, als we daar nou eens inzien, dat maakt zo'n verschil. Van welke kant dat we het inzien. Als we het inzien als de volvoering van de raad, God. Ik weet wel, een mens die staat verantwoordelijk voor wat hij doet, dat is zeker waar. Maar aan de andere kant, God die gaat erover gemeente. En God die staat boven, geloof maar niet dat het anders is. Want God die zal op zijn eer komen. Met het zaligheid van de kerk, maar ook in de rampzaligheid van, van het verlorende mens. En niet in onze tekst, daar gaat het maar de Engels zeiden tot hem. En ik mag in de naam des Heeres zeggen, tot de beroerde en dat vrezende volk. Waar dat ze vrezen voor de rijk. En wat vreest dat volk. Och, daar is een volk dat vreest. Ik heb te lang, ik heb te groot gezondigd. Ja. O, oh, daar is een volk dat wel eens be beroerde zijn. Over de goddeloze zonde van de rij. En een volk dat vreest wel eens. Dat voor mij kent het niet meer. O, oh, voor dat volk gemeente, voor dat vrezende volk, en ik hoop dat er nog vele mocht zijn. O, oh, dat ook met een sterke verlamming ziet naar den Heer, hoor mijn gebed. O, oh, hoor mijn gesmeek, o oh hoor hoe een boeteling blijkt. En voor dat ik zou ook een boodschap op Godstijd komen. Maar de engel zeide toch hem. Vrees niet Zacharias. Vrees niet. Wat een heilige woord gemeente. Heeft je dat ook ooit gehoord in je leven? Dat de heren want. Ach gemeente wij moeten het keer over keer weer zeggen. Ach ga maar niet springen met niks nee. Af de Heer nooit aan je ziel gesproken heeft. Ga dan maar niet, maar niet voort, zodat je gebekeerd bent. Nee. Blijf maar wat je binnen armen, een zoekende wolk. Want op Gods tijd zal de verlossing komen. Voor die die een oprechtheid voor hem knielen. Want die engel die had een boodschap brengen aan Zacharias. Maar ook het is een boodschap voor de ganse kerk van God. En dat is wat we lezen hier in onze tekst. En dat wordt aan een vreesende en een bevende Zacharias verteld. Want uw gebed is verhoord. Ik wou dat we er allemaal bij stonden gemeente erbij zat, wanneer dat het engel die boodschap komt te brengen aan is. Daar we nog eens een, een weinige mogen zien van een godswerk. Want daar wordt wel eens over, over God in zijn werk gesproken, maar van onze voeten blijven gemeente, dat is niks, eens in onze koppen niet in onze hart niet. Oh, we erbij geweest was. Dan zou die Zacharias, oh die vier, die smelten me weg. Ik gebed is verhoord. Wat een boodschap van de hemel. mijn gebed. Ik gebed Zachariës is verhoord. En daar wordt gesproken door die engel, Hé, die voor God staat. De hemel die komt op de aarde gemeente, wat, wat Jacob daar in Bethel gezien heeft in die laat. Dat neemt wel eens plaats in, in het levenmaking. maken. Maar ook in het troostvolle woord geven van, van de boodschappers van de hemel. Want er is een, er is een, er is een verbond tegen de hemel. En de kerken, godsheren, op aarde gemeente staan niet voor hun eigen rekening. Nee, dat was al eeuwig verhaal. Maar God, die had erover over is. die bevende priester, die hoort uw gebed is vergoed. Wat, wat een troostvolle woord, gemeente. Och, hoe menigmaal gemeente, moeten we toch zeggen, wat is het toch een jammer iets. Wat is onze bede toch aan... En zegt het maar vanmiddag gemeente, wat mogen we soms zeggen, dat we zelf de ervan van winnen. Maar die lieve God, die hoort het geklacht van het levende ziel. Al zou dat ziel niet durven zeggen dat hij leven is. Maar wat is de kenmerk van het levende ziel, dat hij aan naar God zich en hij gaat nog God beden en bedelen. Je gebed is verhoord. En luistert maar, gemeente, wat die engel verder zegt. Maar de engel zeide tot hem: Vrees niet, is. Want die gebed is verhoord. En even vrouw Elisabeth zal je ene zoon paard. Heb je er wel eens over gedacht? Er is geen twijfel over de boodschap dat deze engel aan Zacharias komt te hebben. Want, ach een mens, dat is zo'n ellendig iets. Hij zegt, misschien, nee, er is geen misschien erbij of God gaat spreken, gemeent. Want dan wordt het klaar en duidelijk verteld, hoor. En hij zegt wat de plaats zal noemen. Want die gebed, die gebed is verhoord, En uw vrouw Elisabeth. Niet een andere, maar uw vrouw. Maar ja, heren, ik ben oud en mijn vrouw is oud. Kan niet meer. Het is te laat. Dat hebben we al door gevreesd. Het is te laat hier. Nee, mijn hoort. Ach, misschien is er een arme ziel. Die voelt ook, ik ben al oud geworden. En geen oplossing voor mijn armen zien. En die feest is ook al te laat. Ik heb zo lang al gevraagd. En zo lang met dat biddende kerk. Dat, te, dat er bij te stond toen die priester Zacharië stond te offeren. En ik ben van af eronder gezeten. Och, ik zou je eens een vraag stellen. Was het nou je leven met al je gemis? Was het nou moeilijk voor je om naar de kerk te komen? Zou je liever aan de voetbalveld gaan zitten? Zou je met de wereld liever gaan varen? En dan zou dat oprechte ziel zeggen nee. Dat kan ik niet. En dat wil ik niet meer. Of, of die Esther die zegt, als ik sterf, dan sterf ik daar maar aan de voeten van de koning. Liever dan in de wereld. En liever dan in al de rommel van de wereld. Maar dan zou ik liever in de kerk van God sterven als een ongeluk. Dan het daar te zoeken waar dat het nooit te vinden. is. Och ik hoop gemeente volk van God in onze midden. Al zou je niet zeggen, want daar volk die zou niet zo houden. Zeg ik ben volk van God. Ze zou je zeggen, ik wens dat mijn waar was. Dat het mij waar was. Maar ik heb nooit die, die boodschap ontvangen. Maar dan mocht ik je tegen gemeent. Oh, dat op Gods tijd. Dan zou het nog komen. Oh, die ouderling die daar gestorven is. Dat kan je in de krankje daar lezen in het westen. Die heeft meeste van zijn leven in zijn vrezen gewand. En op zijn sterfbed, daar heeft God en hemel voor hem opengedaan. En daar is het binnen mogen gaan, gemeente. Niet op een onzekerheid, nee. Want God die treedt in voor zijn eigen heer, gemeente. Oh, ik ken zo lang wezen, maar op Gods tijd. En misschien van mensen kant aan kant niet meer, maar af niet meer kan aan kant nog, gemeente. Voor Zacharias en Elisabeth, dan kan het ook niet meer, gemeente. Maar het kon nog, ja, omdat... God, God is gemeend. En dat is niet onze troost. Van onze kant is het hopeloos. Wij hebben zelf die dier gesloten. Maar ach, dat we nog als een arme bedelaar. Oh, die wel, onze voorvaders die zeggen, ik hoorde Omwielmeen het nog zeggen. Hij zei, als een arme bedelaar nou zijn voeten maar in de dier kan krijgen. Dan heeft hij het gewonnen. En als is door de werk van de Heilige Geest een opening mocht krijgen en zijn voet in de Goddelijke Leer is mogen krijgen door het is vanzelf allemaal door genade maar dan zou op Gods tijd een antwoord komen want God zou ze niet ledig doen keren nee. O gemeente zeg er gebed is verhoord en Ach, ik weet het gemeente, dat is zij een volk, die voor de eigen of voor een ander, voor de kind, voor de eigen kind. Voor de mannen, voor de vrouw, of ook voor de kerk, dat ze maar blijven vragen en bidden. En dat ze wel eens, ach, aan de wanhoop terecht staan, waar dat het schijnt dat ze zeggen, God, hoor me niet meer. Zou is het ook niet gezegd? God, gehoor me niet meer. Oh, het heeft wel eens in de gedachten van is zeker is opgekomen. Ik zou er ook maar mee uit Om het priesterlijke bediening voor te halen. Want God, gehoor me niet meer. God, gehoor me niet meer. Er der gaat, als het schijnt voor Zacharias, daar gaat niks tussen me. Het is een God in de Neen. Het in mijn ziel en de hemel. Ik heb wel donker voor de kerk geweest, gemeente. Laat me niet ons eigen verhissen dat het zomaar springende naar de hemel had. Het gaat niet zo. Het staat hier duidelijk in Gods voort voor een vreesende Zachariets. Kom God te spreken. Ie gebed is goed voor een de Zachariets. En dan gaat het Heere vertellen wat, wat de Heere doen zal. En wat ze van goede kant nooit meer verwachten kon. Maar ik zie gemeente dat de tijd is voorbij. Wij zouden maar om de weer maar het zaakje maar laten leggen. Verder, ik hoop dat de Heere nog je heven mocht om het zelf maar verder uit te denken. En dat de Heere zelf de toepassing mocht geven. Zou zo'n wonder wezen. Zou zo'n onvergetelijke dag wezen. Als er nog eens een boodschap van de hemel mocht opvangen. Daar is een kerk die verlangt. Wordt. Bij het heersen, maar ook bij het vernieuw. Wel Gods volk die heeft wel gehoord in de leef, Maar die vrouw van bracht. Die zegt, Heere, zegt het nog eens een keer. Och, zegt het nog eens een keer. Laat me toch die stemmen ze weer horen. Het is zo dierbaar. Het is me meer de waard en al dit apart. Want als de Heere overkomt, wat brengt hij mee, gemeente? Zegt het maar vanmiddag nou, wat brengt de Heere mee? Dan brengt hij alles mee. Dan is de tijd goed, dan is mijn pad goed. Al heb ik geen kinderen, is het ook goed. Dan is het ook goed. Dan is mijn pad niet te diep, nee. Och, dan is er niks verkeerd gemeend. Och, dan heb ik ook geen vijand meer. Want dan zijn alle mensen mijn vrienden. En ik zou ze met beide handen meepakken en ze mee te nemen op die, die rijke spoor. Want dat volk van God, ja. Is een volk die, die meestal ongelukkig in de rij is. Maar er zijn tijden dat die tong gelost zijn. En ze zouden God groot maken. Hier in het begin, maar zou straks, straks. Wanneer dat, het, wanneer dat het wereld klaar is met al de zonden. En de duivel zijn werk verspeeld heeft. En God zijn raad verwoord heeft. Dan zou dat kerk straks binnen gaan. En er zal geen een achterblijven. Nee, oh tabber in onze midden. daar zou je er ook bij wezen. Dan zou er ook bij wezen. Want de Heer die hoort de gebed van Zacharias, die gebed is verhoord. Och mocht de Heere nog in onze dagen nog waarlijk hevig ook in deze week, dat wij ogen gegeven mogen worden door het oog des geloofs om dat levende Messias, nog eens mogen aanschouwen. Ik zei tegen mijn moeder nog gisteravond op de van: ik zeg, ik hoop dat je nog een reisje met die herders mocht hebben. Daar naar Bethlehem. Om hem daar te mogen aanschouwen. Want dan zou het goed wezen gemeente. En bij te hem is gelegen, maar een eeuwig zielsverdriet. Amen. Heere, mag u zelf de toepassing van die woord nog eens heven. Och, mag je volk nog verblijden. En Heere, de bekommerde nog eens bevestigen. En de bevestigde nog eens bekommerd maken. En het ombekeerde nog voor die rekening nog nemen hier. Bij je zoveel ruimte hier. En in de vele onderdanen is de koningsheer. Verheef dan hier al wat verkeerd is. En mocht je eigen woord stellen tot de verheerlijking van je eigen naam. Wij vragen het om Jezus' willen. Amen. Laat ons dan zingen met zalm.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 Mijn voeten waren in mijn leed. En wat er verder valt, Psalm 73 en daarvan het eerste vers. Ontvang de zegen des en ga daarheen in vrede. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Amen.